Drie uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. VN-topman Ban Ki-moon waarschuwt voor een wereldwijd watertekort. Volgens hem kan in 2030 de helft van de wereldbevolking kampen met een gebrek aan water. Oorzaken zijn de groeiende wereldbevolking en de klimaatverandering. Ban Ki-moon deed zijn uitspraken in Den Haag tijdens de viering van Wereldwaterdag. Prins Willem-Alexander nam daar afscheid als voorzitter van de VN-Watercommissie.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 Het bord van 150 kilo kwam terecht op een familie. Een jongen van tien overleed, zijn moeder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Twee andere kinderen van het gezin raakten ook gewond. Het ongeluk gebeurde in een terminal die onlangs was gerenoveerd. Het bord met vertrek en aankomsttijden stond tegen een muur... en viel door nog onbekende oorzaak om. Zes omstanders waren nodig om het bord op te tillen... om zo de slachtoffers te kunnen bevrijden. Voetballer Ricky van Wolswinkel verhuist deze zomer naar Norwich City staat op de website van de Engelse club. De 24-jarige spits speelt nu nog voor Sporting Portugal. De club uit Lissabon heeft grote financiële problemen. Deze week werd bekend dat spelers al twee maanden geen salaris hebben ontvangen. Van Bolswinkel tekent bij Norwich een contract voor vier jaar. Eerder speelde hij bij Vitesse en FC Utrecht. En hij kwam tot nu toe één keer uit voor het Nederlands elftal.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 Nog tot zeven uur zijn we er deze ochtend. Dus uh, nog een aantal uren te gaan. Programma Woord. U kent de formules ongeveer wel zo hand. Uh, het beste uit het uh, archief. Althans wat wij het beste vinden uit het archief van de VPRO. En uh, soms ook van een uh, andere omroep. Uh, dat serveren we uit in die vijf uur radio die we hier uh, elke... Keer maken tussen vrijdag in de nacht van vrijdag op zaterdag. Um, het laatste uur, ik zei het daar straks al voor het nieuws, is gewijd een schrijfster aan schrijfster Anja Peper. Ze overleed aan kanker vorige week zaterdag. Ze werkte nog aan een boek. Het eerste deel daarvan heeft ze net af kunnen krijgen. En we hebben een selectie gemaakt uit alle gesprekken die we met haar gevoerd hebben. En vooral veel uh, verhalen die ze voorgedragen heeft. Ze was regelmatig te gast bij het programma Duizend Woorden bijvoorbeeld. En een aantal van de verhalen die ze daar heeft voorgelezen, die herhalen we. Net als een gesprek uit 1993 met haar over haar roman die toen net verschenen was. Rico's Vleugels. En het gesprek is nooit eerder uitgezonden. Dus... Uh... Materiaal wat u nog niet gehoord heeft. Tussen 5 en 6 besteden we aandacht aan de relatie tussen Nederland en Japan. En de aanleiding daarvoor is dat op 25 maart 1992 Bret Park Huizen ten Bos openging, nabij Nagasaki, met de koepel die geschilderd is door Rob Scholte. Tussen 4 en 5 antwoord op de vraag hoe het komt dat het anarchisme in zulke vruchtbare bodem viel in de provincie Drenthe. Daar is een boek over verschenen. In 1985, Harmer van Houten heeft dat geschreven. Een veenarbeider en bovendien anarchist. En in het spoor terug werd hij geportretteerd. Uh, dit uur het volgende. Afgelopen woensdag hield journalist Hans Smits... een lezing over zijn boek Landjepik. De Nederlandse annexatie van Duitsland 1945-1949. Dat is alweer een aantal maanden geleden dat het boek verscheen. Maar toch vinden we uh, dat aanleiding genoeg om uh, u dit uur bij te praten... over de geschiedenis van annexaties van Duits grondgebied. Zo vlak na de oorlog. Annexaties van Nederland dus, van Duits grondgebied. We gaan naar uh, Elten. Dat is een klein plaatsje achter Zevenaar. In april 1949 werd uh, dat Duitse dorp ingeleid bij Nederland als genoegdoening voor de geleden oorlogsschade. En veertien jaar later, in augustus 1963, werd Elten, na veel protesten en onderhandelingen, weer teruggegeven aan de Duitsers. In 1996 bracht verslaggever Gerrit Kalsbeek een bezoek aan Elten... en sprak daar met een aantal Eltenaren over hun jeugd als Nederlander. Dat huisje was iets wat er staat, dat was, noemen wij de Hut. Ja. Dat was de eerste winkel in Holland. Aha. En daar was de grens, waar die hoge die staan. Papelieren. Ja, ja, ja, dat was het, het grensgebouw. En van waar kwamen de tanks nou binnen rijden? Die kwamen van de nee, van... kwamen van, uh, richting Zevenaar. Die grote weg. Ja, ja. Niet de oude baan die, die, die kwamen die tanks. Die stonden bij uh, aan de grens. Poercafé Rosse, inderdaad, dus toen is het allemaal paraat. Eerst was de grens hier. En toen was hij daar. Omdat de grens is verplaatst, behoort de vierkante kilometer gelegen... tussen de RD-coördinaten. X is 208, 209 en Y is 432, 431. Sinds 1963 niet meer tot het Koninkrijk der Nederlanden. Elte valt onder Gemeinde Emmerich in de Bundesrepubliek Duitsland. O, zo, dat neemt ze ik heb wel appel voor een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje We, we daad, kunnen ja. alle kanten uit. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een ja een beetje een beetje een een beetje een en was dat een goed gevoel? Ja. Oh. Ja, we geen problemen gehad. Ik vroeg, ik vroeg het net uh, aan meneer Clemens. Heeft u zich ooit Nederlands gevoeld? Nee. nee. <laughs> u ook okay. niet? Nee. Altijd in uw hart bleef u Duits? In uw herzen blijven we Duits. Onder de Joodse. Geen nationaliteit. Nee, Niet dat het in de verkeerde. Nee, ik bedoel dat ook niet negatief, maar je voelt zich gewoon of Duits of Nederlands. Nee, je kunt de nationaliteit niet wisselen als een hemd. Nee, dat kan man niet. Uh, obwohl we met de Hollanders zeer goed uitgekomen zijn, we hebben heute nog vriendschappen met Holland nog geregeld. Maar als ze gezegd hadden: van... entweder oder... Ja. Yeah. Also dan wären we bei... achter verkiezingen. Uh -huh. gekommen waren, dan waren 90 procent voor Duitsland geweest. Yeah. Maar het is goed, het is niet geen verkiezing Gelukkig. geweest. Ja. Gelukkig. Gelukkig niet toen Elter bij Nederland kwam en ook niet toen we terugkwam. Dus het is geen, hoe is je onder de mensen geweest? We hebben aan de grens sowieso ja niet zwierigkeiten gehad. Oh, nee, nee. Nee, normaal maken het de media. De, de kranten zijn de schuld. Ja, de televisie. De televisie, de onderroep. Ja. Het is mijn schuld. Nee, de televisie, echt, de Hollandse televisie, ja, die stuk graag. En we is voetbalspullers, je moeten even... Stöke, wie ze uh -huh. hier zeggen. Ja, ja. Maar ja, want veel Hollanders die hebben iets tegen Duitsers, hè? Om een of andere reden. Ja, uh, ik meine, wat ik niet verstehe, jonge Holländer, ja. die niks metgemacht hebben. Nee. We hebben een paar mal zelfs richtig akelige Fans waren dat. Maar ja. normaal, ältere, die, die denken en spreken genau wie wir. Alle onze bekannten in de omgeving. Je wordt laufen, jetzt, nee? Ja, ja. Uh, u bent de voet hier. Ja, ik voet. Ja, nou, dat wagen Ik en we lopen daar door de zandstraat, de bergstraat en zo ja, terug... van dus dan hebben we zo'n landstijlhuis ook gezien. En Nu zijn we hier bij Hoek van Holland. Dit, deze wijk heet hier. Hoek van Holland. Dat is hier helemaal die straat door tot aan het eind. Hier die straat en daartussen kunnen wij ook nog even oh, doorlopen. Dat zijn dan die huizen die in 1951 uh, wat het eerst zijn gebouwd. En als je hier kijkt... Daar zijn ook deze huizen, ja. rechts en linkerhand. Dat is privé, ook in de Hollandse tijd. Dit, is gewoon, dit zijn weer de rijtjeshuizen. Dit is dat minder chique rijtjes... als waar we... u woont. Ja, dat zijn die rijtjeshuizen van de Hollandse tijd... die ook hier van de gemeente, van Drost aan toen, uh -huh. gebouwd zijn. En er zijn in die tijd tot 63, ik denk, meer dan 100 huizen gebouwd. En waarom heet het Hoek van Holland? Ja, dat is zo'n beetje als... Uh... Ja, noemen het ironie op Holland, omdat het... Uh een Hollandse hoek was in de Hollandse tijd. Dus gered over de uh, correctietijd tijd weg. Hoe oud was u toen de Hollandse troepen hier met hun ene tank binnenkwamen? Hoe oud ik was? Ja. Uh, 17, pardon, uh, Ja, 17 jaar. 17 jaar oud. Kunt u zich nog herinneren? Oh ja, heel goed. Wat deed u toen? Ik was nog scholier. Ik was in uh, Duitsland in Emmerich op de school. En ik ging iedere dag met rijwiel of af en toe met de bus naar Emmerich toe... En uh, wij kwamen zaterdags naar Nederland toe op 23 april. En vanaf maandags kregen wij dan een uh, passeerschein, passeerschein naar Duitsland toe. Dat wij iedere dag naar Duitsland konden met de fiets of zo. Maar wij moesten diezelfde dag ook terugkomen. Wij durfden niet in Duitsland blijven overnacht. En dat wie ook controleert, iedere morgen en iedere avond of middag, dat wij terugkwamen. Was u bang toen de Nederlandse troepen hier binnenkwamen? Nee, nee bang helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Was het niet eng dan met ja, een tank? Het was, nee, het was alleen. Ja, tanks zijn niet echter binnengekomen. Tanks zijn aan de grens uh, blijven staan. Binnengekomen zijn alleen uh, die jeeps met... Uh, en de panzerwagen? Nee, geen panzerwagen. Nee, die kettingvaartuigen, die panzerwagen die zijn aan de grens ja, teruggebleven. Ja. Hier kwamen alleen maar met MP, met machinepistolen... die uh, koninklijke maratissie in die bruine uniform. Ja, ja. Niet die zwart uh, blauwe mm -hmm. Nee, wij, wij waren alleen bang. Wat brengt de toekomst? Ja. Omdat, uh, ja... Uh, met de winkeliers hebben we heel veel veranderd. Ja. En ook... Uh, ja, Nederlands vader... geld in huis natuurlijk. Nederlands geld begon direct maandags, maandags dus. Dat was alles hier en nu. Ja, en ook voor de mensen die hier uh, het werk hadden... die wisten ook niet wat komt uh, op ons toe, wat uh, wordt ervan. Nou, toen is het 14 jaar Nederlands geweest. 14 jaar Nederlands geweest, ja. Maar het was niet bekend dat dat 14 jaar zou duren. Want vanzelfde geld was het gewoon altijd Nederlands gebleven. Ja, eh... Uh... Wij dachten wel dat het ergens van uh, terug zou komen. Ja? Ja. Tenminste, ik zou zeggen we hadden de hoop dat het terug kwam. Ja, maar het moest niet zo gauw zijn. Het, we zijn altijd. Uh, het is heel goed dat we naar Duitsland komen. En het is zo, net als met de hemel. Ze willen allemaal heen hen komen. Maar het hield niet. Het heeft geen horsten meer. Nee, nee. Economisch ging het, uh, ging het er niet op achteruit? Ik. Nee, het was veel beter hier. Voor ja. de winkeliers was het heel goed ja. in de Nederlandse tijd omdat um dan langzaam die grens äh, äh, geopend werd. Er kwamen heel veel Nederlanders eerst naar Alte toe. En later ook Duitsers die dan de grens over konden komen. En er was dus äh, veel wat aan äh, geld naar Elter kwam. Dan in 1957 begon het met de äh, AOW. <lacht> en äh, dat bracht ook heel veel geld naar Elter toe. En wat, toen, hij, toen dit weer Duits werd, was u, 17 plus 14, was u 31? Ja, daar was ik 31. In... Wist de Duitse regering er nou van? Was het nou van tevoren bekokstoofd? Of kwamen de Nederlanders hier gewoon en dachten ze van... nou, die, die Duitsers die kunnen toch niks terug doen? Ja, hadden ze niks te zeggen. Dat was nog er was nog graag geen regering. Er was, dat was, dat dat was dat nog, dat nog dat... graag geen Duitse regering. 14 dagen later was de Duitse regering. Op 8 mei is de Bondsrepubliek uh, begonnen... En op 23 april waren wij dus bij Nederland gekomen. Aha, dus voor de, voordat Duitsland eigenlijk ontstaan is, hebben ze snel even... Ja, even. Dus er kon ook niemand kon iets tegen doen eigenlijk, want er was geen Duitse regering nog? Nee, dat nee dat zo is, is het. Zo hoef... hoeven niemand te vragen. Ja, militaire want... regering had dat in het ja, ja, ja. Want ik, ik heb hier een, een t-shirt, een beetje een raar t-shirt. Daar staat op, Duits geld, Duitse handtekeningen, Duitse beloftes zijn waardeloos onze verdronken polders, vernielde havens, spoorwegen en steden... verlangt het Nederlandse volk Duits grondgebied zonder Duitsers. En als je dan die kaart ziet, dan was Nederland echt twee keer zo groot geworden. Dus eigenlijk had Nederland veel grotere plannen. Ja, dus, het, ja. dus dat ze alleen eld hebben genomen, eigenlijk is het niet vergeleken wat we allemaal bouwen. Nee, Nederland nee, zou echt twee hoort. keer zo groot zijn geweest. Dat hoor ik, nou wat eerst. Is het ja. zo? Even kijken hier, tot, ja, ja. tot, tot ja. Oldenburg, ja. Oldenburg ja. Dortmund, hier allemaal, hm. Aken, Keulen zelfs. Keulen ook nog, ja, ja. Zwaar, die plannen heb ik nog nooit gehoord. Ja, nee, dus eigenlijk zijn eigenlijk man... we nog maar heel weinig, ge... eigenlijk zijn we nog bescheiden geweest. Ja. <laughs> eigenlijk zijn de Elsenaren er niet slechter op geworden hè, op die 14 jaar Nederlandse kolonialisme hier. Nee, zeker niet. Wat vind je eigenlijk? Het is niet, niet slecht die gang, niet. Nee. Bent u rijk geworden in de boternacht? In de boternacht, voor 33. Ik, ik was gaar niet, ik was in vakantie. Oh. <laughs> vakantie, dat is zonde. Ja, ook augustus ja. Ja, was de vakantietijd. Ik was in Renda. Ja, Elte in de jaren 60 dus weer teruggegeven aan Duitsland. U hoorde een deel van het programma De Plek over Elte, gemaakt door Gerrit Kalsbeek. Hoe en waarom Elte in 1949 werd ingelijfd bij het koninkrijk der Nederlanden wordt in zijn geheel uit de doeken gedaan in de uitzending van het sport terug uit 1989. Deze documentaire maakte toen deel uit van de 17-delige serie Cheerio over de eerste jaren na de oorlog. <tomst>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 Velen in het westen van het land kunnen de emoties van het uur niet verdragen. De mensen, de vlaggen schreeuwen het uit. Nederland is vrij. Intussen worden de overwonnen Duitsers afgevoerd. Wonderlijk gedisciplineerd. Zij laten een zwaar gehavend Nederland achter. Alleen in materieel opzicht al berokkende Duitsland 25 miljard gulden schade. Haveninstallaties, schade 300 miljoen. De helft van de koopverdijvloot ging verloren, schade 325 miljoen. Vernielde bruggen en wegen, schade 100 miljoen. Van de spoorwegen bleef een puinhoop achter. Schade 680 miljoen. De Nederlandse regering zal bij de geallieerde mogendheden haar eisen tot schadevergoeding indienen. en in het bijzonder krachtig aandringen op teruggave van de door de Duitsers gestolen goederen. In ditzelfde verband aanvaardt dit kabinet. ...ook de gedachten van minister Van Kleggen... En... ...om de mogelijkheid tot schadevergoeding door middel van annexatie van Duits gebied open te houden. Aan huisraad en persoonlijk bezit roofden de Duitsers 1,2 miljard. Daarbij inbegrepen 600.000 radiotoestellen en 1 miljoen fietsen. Weinig werd na de oorlog teruggevonden. Nadat de Duitsers in mei 1945 een legerroofd en uitgeplunderd Nederland hadden verlaten werd de schadeloosstelling, onder meer door annexatie van Duits grondgebied... binnen en buiten het parlement aan de orde gesteld. Het woord annexatie viel officieel voor het eerst in Londen... waar de regering Gerbrandi ter compensatie van geleden oorlogsschade... Duits grondgebied verlangde. In november 1946 stond het kabinet Beel een memorandum aan de grote vier... betreffende de territoriale en economische eisen. Via een zesmogendhedenconferentie werden tenslotte bescheiden grenscorrecties voorgesteld waarmee de Tweede Kamer zich nog wel kon verenigen. De Eerste Kamer ging pas door de knieën toen het kabinet Drees de portefeuille kwestie stelde. Zo werden op 23 april 1949 Tudderen en Elten als belangrijkste wingebieden bij ons land getrokken. Dit is uh, Elten. We staan hier uh, aan de grens van Elten. Nou, okay. Met de Maréchal Kuper die hier gewerkt heeft. Wat is deze plaats hier? Uh, het is gewoon een uh, tweebaansweg met een bushalte hier en een afslag. Nou, dat is natuurlijk ge behoorlijk gemoderniseerd nadat dat wij hier zaten. Want waar we hier dus nu staan, direct op deze plaats, daar bevond zich toen dus de doorloodpost. Hier, hier was... waar we staan, daar was het, stond het gebouw. En hier tegenover, waar u dan nog... Je ziet waar een beetje kale ruimte is en nog een gedeelte van dat niet zo diep daarin. Dat was meer een, een, een open strook met een overlaatstationnetje waar de vrachtwagens dus staan. Als u daar die moderne brug, dat was toen nog een moderne ja, brug, dat was een oude Baileybrug ja. door, de, door het leger geplaatst. En waar u die struiken daar langs, daar is een stroompje dat heet de, de wild ja. en dat was de natuurlijke grens. Daar eindigde het Koninkrijk der Nederlanden tussen 1949 en 1963. Ja, 1963. Maar u moet zich eventjes voorstellen. Deze weg nou direct ja. na de bevrijding staat het voor velen vast wie de wederopbouw van Nederland zal betalen. De MOF zal bloeden voor de 25 miljard schade die hij heeft aangericht. Maar hoe? Omdat er van een kikker nu eenmaal geen veren te plukken zijn op het minister van Cleffens al in juli 1944 in Londen... het idee om desnoods over te gaan tot annexatie van Duits grondgebied. Na de bevrijding worden comité's opgericht... en verschijnen er in tientallen brochures... de meest fantastische nieuwe landkaarten. Inname van het roergebied is voor de meesten vanzelfsprekend... en een enkeling ziet ons zelfs tot aan de elbe oprukken. Tegenstanders van annexatie wijzen op de grote nadelen... Als verdrijving van de Duitse bevolking niet mogelijk is, ontstaat er een enorm minderhedenprobleem. Bovendien ontbreekt het de eerste jaren aan geld en mankracht om de zwaar verwoeste Duitse gebieden als windgewest te kunnen gaan exploiteren. Ook de regering Schermerhorn en later de regering Beel wil steeds minder van annexatie horen. Als begin 1949 het definitieve, door de geallieerden een goedgekeurde plan bekend wordt... schrikken de voorstanders van annexatie wakker. Onder het mom van grenscorrecties... zal niet meer dan 70 vierkante kilometer bij ons land worden ingelijfd. Het betreft de dorpjes Suderwijk bij Dinxperlo, Elten bij Zevenaar en Tudderen en omgeving bij Sittard. De bevolking van Elten heeft de annexatie sinds 1945 aanzien komen... zegt Walter Heuvelman die vanaf 1948 plaatsvervangend burgemeester is... van het 3000-sielen-tellende grensdorp. Ik ben in august 1945 weer thuisgekomen. Hoe was een ik... kreis van Zwaar uh... en hij uh, kon nog niet goed lopen. Maar het ging zo. En hier was... Um, we zeggen niet bloos elde thuis. Hier was half Duitsland thuis... Waar... Immerik was bombardeerd en uh, die uit Immerik waren er, was er wel, wel duizend mensen... die ook hier in Elde woonden. naartoe. außerdem, we hadden niks te eten. Dat kwam allemaal over marken. En die marken die kregen dan, zeggen ze, vandaag geef het één een in haring. En dan, dan gaven we dit en dan gaven we dat. En dan stonden de mensen aan um, wat te kriegen en, en die laatste, die kregen niks meer, er was niks meer door. Het was uh, verschrikkelijk. Elten was dus overbevolkt vanwege de vluchtelingen uit Emmerich. Bovendien was de, de voedselvoorziening heel slecht. En de woningvoorziening? Gans slecht, dat kan ik me niet voorstellen. Het velen aan alles. En, uh, en toen kwam nog de B dat uh, was zo 1948, kwam de eerste waar. We een democratisch bestuur uh, gekiezen. En uh, toen werd ik uh, plaatsvervangende burgemeester hier. En uh, toen kwam er uh, het eerst op dat een gans deel van Duitsland bij Nederland zou Daar hoorde u toen voor het eerst van, in 1948? Ja, en toen uh, weer gezegd: het, het kwam bis Oberhausen. En nu bezwees En nu weer dat een beetje kleiner en immer kleiner en immer kleiner, maar blijft op Elten hangen. En eh, nu hebben we hier verzamelingen gemaakt met de mensen. En hebben ons trouwens onderhouden wat dat vergeven kan. Maar men moet zich in, eh, in die mensen verzetten die toen hier woonden. Dat waren de Duitsers en die hadden een oorlog verloren. In den dingen gebeurd was het die het eindelijk niet geven. Dus. Maar we hadden deze oorlog verloren en we dachten nou, we worden nu bezet. En het gebeurt ons dat wat met Elsa's Lothringen, met het erzgebirge met Böhmen en Meren en Noord-Schleswig en zo, overal, overal, een oorlog gebeurd is en we komen nu bij een ander land. Op 23 april 1949 vindt de operatie PIK in, zoals hij spottend in de pers genoemd wordt, plaats. Als basis voor de manschappen die de bezetting uitvoeren... dient de dagorder waarmee 110 jaar eerder, in de oorlog met België, Limburg werd bezet. Wachtmeester bij de koninklijke marechaussee Bleker is een van de bezetters van Elten. die dag arriveerden wij zo ongeveer een uur of elf... op de dijk tussen Babri en de Duitse grens in. En uh, ja, toen begonnen zich geruchten eronder te doen... dat er wegversperringen waren opgericht op de weg naar Elten toe. Er zouden bomen omgehakt zijn, die zouden dwars op de weg liggen... Maar achteraf is daar niets van waar geweest. En we zijn zo rechtstreeks naar het dorp Elten zelf kunnen rijden. Dus. Die kolonne die bestond uit een paar lichte panzerwagens. Otters werden die in die tijd genoemd, met zo'n torentje erop. Hele oude wetse modellen, nu, nu gezien natuurlijk. Een aantal vrachtwagens waarin personeel zat. Maar waarin ook materiaal zat voor de inrichting van de gebouwen... waarin we werden ondergebracht dus. Aan de kop van die kolonne, daar reed uh, een luxe wagen... waarin de land zat. Dat was, het, uh, die... dat, was het, dat de Blauwboer die daar bestuur zou gaan ja. uh, overnemen? Ja. Waar was die kolonne op voorbereid? Uh, waar had ze zich op ingesteld? Ja... U zegt er reden panzerwagens voorop. Ja. Uh, dat is toch redelijk zwaar militair materieel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Omdat het natuurlijk een ongewis kantje had... moet je je met zoiets moet je je toch op wat ernstigere dingen gaan voorbereiden... Je moet ook uh, zorgen voor de veiligheid van het personeel zelf. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar uh, wij komen aan in het dorp zelf. En er staat, uh, nou, er staat flink, wat, uh, flink wat belangstellende staan langs de kant van de weg. En uh, daar is ook een man bij, een Duitser, die beschonken was. Die had zich van tevoren waarschijnlijk wat moed ingedronken... En die stond op zijn manier te protesteren tegen de grenscorrectie. Oh. Binnen de kortste keren werd hij door de inwoners van Elton zelf, omstanders, geruisloos afgevoerd. Nou, op die manier, te, de, dokter Blauwboer, die is het gemeentehuis ingegaan met zijn staf en heeft daar het bestuur overgenomen. En een paar dagen erop, toen weet ik nog. Verscheen er in een van de dagbladen in die omgeving een, een, een artikel, een hoofdartikel? En daarin stond een uitspraak van een, een Engels officier. Die, die zei: van, This was the best occupation which I ever saw. Dus dit was de beste bezetting die ik ooit zag. Het was heel vreedzaam. Was het verlopen. Het grondgebied van Nederland is groter geworden. Op 19 plaatsen is onze grens met Duitsland iets naar het oosten verlegd. De belangrijkste wijzigingen vonden plaats bij Nijmegen en bij Sittard, waar grensinhammen zijn verdwenen. Ten oosten van Nijmegen zijn Elten en omgeving Nederlands gebied geworden. In deze streek die een oppervlakte beslaat van 19 vierkante kilometer wonen ongeveer 3500 mensen. De Duitse douane heeft zijn kantoren hier verlaten en is zich een paar kilometer verder oostwaarts gaan installeren. Sommige bewoners bleken met de grenscorrecties maar matig ingenomen. De grens wordt thans gevormd door het riviertje de Wild. Nu Nederland hierover de controle heeft, zullen belangrijke waterstaatkundige verbeteringen mogelijk worden. De plaats waar de nieuwe grens zal worden afgebakend is tot spuiggebied verklaard. Om zes uur op de morgen van de dag waarop de grenscorrecties een feit worden, trekt de afbakeningscommissie dit gebied binnen om de grens af te palen. De leiding van dit werk berust bij de Engelse captain Fieldman, bijgestaan door Nederlandse ingenieurs van Waterstaat. De grens wordt voorlopig aangegeven met landmeterstokken, waaraan rood-witte vlaggetjes zijn bevestigd. Tijd komen dan kantoniers van de Rijkswaterstaat die op de plaats van de landmeterstokken oranje grenspalen in de grond zetten. Alles is zo geregeld dat om 12 uur precies de afwakening gereed is. Dan trekt een heel leger douanebeamten en marechaussées het nieuwe gebied binnen. Door de grenscorrectie wordt de grens bij Elten verkort van 25 tot 5 kilometer. Dat argument moet de bezetting van de 20 vierkante kilometer rechtvaardigen. Voor Eltenaren Walter Heuvelman en Alex Kerkhofs blijft het een doodgewone bezetting. We wisten bloos dat we van Duitsland af zo en naar Nederland komen. En uh, toen komen de Nederlanders binnen en dat was gewoon niet zo mooi. Die komen met. Met panzerwagens. <lacht> en, en soldaten... als we zeggen zal dat was de Marcheusee. En uh, die komen dan hier op het uh, Rotus, wat zeg ik in, in Holland, zeggen Dat het, het stadhuis, ja? Het stadhuis. <lacht> komen ze dan aan en uh, uh, nu stellen ze zich er met machinepistolen, daarvoor... En dan komen die overgave en dan ging dat Duitse bestuur weg... en die eh, Nederlanders bleven door. Uh, wat, wat voor ons wonderbaar was... De neigste dag waren die eindigste... Uh, uh, uh, uh, zaken, also die geschäften, die, die, die waren uitgeruimd... en het komen Nederlandse waren aan... en we konden van de neigste dag af aan, nadat er geld omgetoest was... Konden we alles kregen waar we voor aan niet kregen? Dus we winkel... konden kopen wat we wonen. De winkels werden weer bevoorraad met Hollandse waren. En Hollandse... bovendien kregen u Hollands geld. Ja, dat werd weer omgetoetst het Duitse geld tegen Holland. En we konden alles kopen. En uh, we waren zo blij als een engeltje. Maar die eerste dag van die bezetting, en meneer Kerkhoff, u zit hier ook bij, u woonde toen ook al in Elten. Ja. Was er niet toch angst? in het begin van, wat gaat er met ons gebeuren? Ja, dat was het wel. Dat, uh, mijn vriend Heurman was recht. We hadden angst. We hadden het ook niet geloofd dat het zo ver was gekomen. Ik kan me nog goed herinneren, uh, dat was zo in februari maart, of iets vroeger, toen zei mijn vader, we waren nu met drie jongens, ik heb nog twee broers, dat is jetzt so Toen is nog voor die tijd, de damalige minister-president van noord west westfalen kaan Aarland, in... De en wil dat nog veranderen. Maar er was niks te maken, also de termijn stond vast. Jullie geloven niet dat het zou gebeuren? Nee, hebben we niet geloofd. Was, het was ons allemaal bekend dat die also, eerst is openhouden, dan maar weinig, maar weinig. We hebben toen gemeend. ik doe als hele jonge man, dat, het, ja, dat brengt je ja niks, dat kan niks brengen, want dat is altijd immer nog weer voor drie deuren komen, wanneer zoiets gebeurd is. Ja, en toen hebben we hier gestormd, waar we nu eerst zitten, door aan de stoep. Hier vlak vooraan. Ja, ik zie net hier dat beeld wat hij meegebracht heeft ja dat is hier, dat is die hoek hier, dat komt Er was een foto zien uit. van de ja. binnenkomst van de marschoseeën. Ja, daar hier. ziet hij zelfs. Uh, met helm op, wapens helm op. in de hand, MP panzerwagens. Dracht ja, maar die wagen dat was dat in de nog dokter Blauwboer, ja, ja, en dan die vervald doen je ja, hebben nemen net. We hebben als ouderenaren uh, dat een beetje bekijken zo, eerst met lange tand, en hebben we dan heel gauw gemerkt dat dat een goed uh, uh, te dat een goed samenleven mogelijk was. Maar waren er niet ook groepen binnen de bevolking hier die er heel erg tegen waren? Ja, groepen niet, maar er waren enkele mensen die waren bang. We hebben wel, dat wil ik eerlijk toegeven, van zo'n jonge mensen... We ik, ik hebben dus een keer ook aan het roodje geschreven, we willen Duits blijven, zo, met witte verf. We willen dit en willen dat. Maar we dat, willen Duits dat, blijven? Ja, we willen Duits blijven, dat was toen zo, ja. Of omdat een viaduct hebben ze het maar. maar dat was toen wel zo, ja, wat zou je dan zeggen... Maar er zijn geen uh, er dingen door. geschreeuwd toen die Nederlanders hier binnenkwamen? Nee, niks. Nog diezelfde dag worden in de verschillende plaatsen proclamaties aangeplakt... in een uitvoering die bij ons wrange herinneringen opwekt... waarin de bevolking officieel op de hoogte wordt gesteld van de grenswijzigingen... en opgeroepen wordt zich te melden voor registratie... het in ontvangst nemen van Nederlandse distributiebescheiden en Nederlands geld. Tegen de koers van 80 cent ontvangt ieder gezinshoofd... voor een waarde van 100 mark aan Nederlands geld. Dat is dus 80 gulden voor elk gezinslid nog eens 40 gulden. Het nieuwe stukje Nederland blijft om redenen van monetaire aard... en om het smokkelen tegen te gaan voorlopig nog afgesloten. Maar in dit nieuwe gebied gaat de arbeid normaal voor. Grenscorrecties of geen grenscorrecties, het land moet bewerkt worden. Het Nederlandse gezag neemt met vastberaden hand het bestuur van Elter op zich. Terwijl het in eigen land in 1949 net weer een beetje beter gaat... Is de toestand in het nieuwe stukje vaderland nog diep treurig? Zo ervaart wachtmeester Bleker. Er was vanaf 1932 niet meer gebouwd. Er eerste een grote woningnood. De wegen waren bijzonder slecht. Want er was nog heel weinig aan gedaan. Vanwege ja, de gaten in de, in, in de wegen, natuurlijk. Vanwege de beschietingen in de tijd. Wat uh, ik me nog goed herinner, waren er over het hele gebied. Uh, zes punten van openbare verlichting... zes lichtpunten van openbare verlichting. kan ook iets meer zijn, maar het was minimaal. Nou ja, en dat is langzamerhand in de loop van de jaren... natuurlijk aanmerkelijk verbeterd. Ja, het gebied het is eerst een poosje min of meer hermetisch afgesloten geweest. Hè? Mensen konden daar nog niet naartoe... Maar zodra dat die grens openkwam, ja, kwamen ook de nodige vertegenwoordigers binnen. En was het wel op een gegeven moment zo dat uh, daar in Elten meer te krijgen was... dan in een andere plaats in Nederland. He, er lagen een reepje chocola in de etalage. Nou, mensen die stonden met platgedrukte neus ervoor te kijken. He. Maand of drie, vier na die grenscorrectie, dat zal dus augustus 49 geweest zijn, komt er voor het eerst markt in Elten. Dus op het marktplein staan een aantal kraampjes met allerlei spullen erin. En de lagere school gaat uit en de kinderen die zien die kraampjes staan met allerlei spullen. Die nog helemaal in Duitsland niet te krijgen waren. Speelgoed, ballen, uh, noem maar op. Nou, dat was een Eldorado voor ze natuurlijk. En uh, dat ging pikkende heen. <laughs> de ene nam een bal, de ander nam een pop en weet ik wat allemaal. Maar wij kregen daar aangifte van. Van die marktkooplaar. En dit vonden wij toch ook echt een symptoom van. De jeugdcriminaliteit, dus uh, onze baas die besliste... dit moeten we meteen aanpakken. Meteen die wortel aanpakken. Dus daar zijn we ingedoken. En uh, we hadden, meen ik, 17 van die jeugdige verdachten. Op zich uh, was dat niet zo bar veel natuurlijk, maar... toch is de proces verbaal opgemaakt. En uh, de officier van justitie in Arnhem... Meester IJzendijken, waar we een ontzettend goed contact mee hadden. Die besliste ook meteen om de zaak te berechten. Dus op een gegeven moment komt die zaak voor. De kinderen met de ouders werden gedagvaard. We lagere schoolkinderen. Lagere schoolkinderen werden gedagvaard. En uh, zijn dus voor het gerecht in Arnhem berecht. Ze zijn daar met een paar bussen naartoe gegaan. En op die dag werd er op de rechtbank ook niks anders dan Duits gesproken. Uh, er zijn natuurlijk geen, geen zware gevallen. Ieder kind is er dus met een berisping afgekomen. Maar het had toch wel een nuttig effect. Want uh, het uh, werd de bevolking toch wel duidelijk... dat uh, die marisjuset toch wel ingreep als dat nodig was. De Eltonse bevolking laat het cordato-optreden van de Nederlanders... gelaten over zich heen komen... Pas na een aantal maanden vraagt Walter Heuvelman een gesprek aan met de hoogste baas in Elten, de landrost, Dr. Blauwboeren. Bij dat gelegenheid uh, heb ik hem gezegd: uh, Ik vind dat niet goed. Uh, Nederland is naar Duitsland, gek naar Elten gekomen en uh, uh, heeft ons bezet. Zo wit, zo goed. Maar uh, alle, Frankrijk, uh, Amerika, Engeland. Uh, uh, Nederland, die willen ons democratie leren. En ze vangen hier aan met een beheersing. En dat vind ik niet goed. En uh, wensjoon, dan konden ze, konden ze nu toch aanvangen met ons... dat de bevolking een woord mee te spreken had. En de landers van dat goede. De landers ook de bouwer was sowieso uh, democrat, altijd van... Van, van Grund of En hij zei... Uh, ja, ik vind dat wel goed. Uh, uh, maar wilt jullie dat meemaken? Ik zeg zeker... We kunnen er niks aan doen dat dat nu no Nederlands is. En u kunt er niks aan doen. En we moeten toch de toestand dat nu no uh, uh, is... het beste maken voor de bevolking. En uh, we hebben met de oude raad... tezamen gepraat... Dat hadden we prima dat had gegaan. Also, uh, we hebben dat schön weer gemaakt en het is fijn gelopen. En ik moet eerlijk zeggen dat de landbouwers in het algemeen dat wat de commissie van advies. wat die voortdragen, dat we in de regel gedaan Maar u vond dat er op maar, een of andere manier samenwerking als, als, tussen de bevolking ik en, ik en de landbouwers? ik vond de bevolking moest. Ergens weer meespreken kunnen. En uh, dat, was ja, dat was ja de democratie. En die wilden we je En uh, de, dat dat nou zo liep, maar de land was, wist andersom niet. Ik kom in een, in een land waar wo, wo die mensen eindelijk er tegen zien moesten dat we hier zien überhaupt. Ja. En dan kon je je niet, niet voorstellen dat we meewerken willen. Heeft u ooit iets gemerkt van een. een dwang wat betreft assimilatie... werd er geprobeerd om u Nederlander te maken? Ja. Nee, ja. nee. Ja. Ja, dat is wel zo geweest. En dus, we hebben in een, een fase beleefd... dat uh, zal op één keer in de school Nederlands geleerd worden. Ach, da, ja, dat voor... U kreeg ja. op school Nederlands? Ja, zo zal, zal ingevoerd worden. Normaal wie we hier bij Holland komen we in een onderweg normaal weer. En toen, natuurlijk lang dat we lang geduurd hebben... op keer werd het hier in de school Nederlands geleerd. Spraken in Elton, Dat weet je wel nog eens wel Ja, had een andere... Ja, goed, maar het was er zo. Toen hadden we niet veel meer dat willen we niet. En het is van overgebleven dat ze dan stond of twee stonden... ik weet het niet precies, als vreemd sprake Nederlands leren moesten. Omdat de landrost zelf alleen voor de vergaderingen naar Elten komt... en zich verder met het bestuur van de Noordoostpolder blijft bemoeien... berust de dagelijkse leiding feitelijk bij de secretaris van het Drostamt, de heer Welling... Volgens hem is de relatie tussen het Nederlandse bestuur en de Eltense bevolking altijd uitstekend geweest. Toen wij in Elten kwamen, hebben we eerst dictatoriaal geregeerd. Geen raad, geen wethouders, niks. Ook geen gedeputeerde staten, waar we ondervielen rechtstreeks de minister van Binnenlandse Zaken... Dus het was wel uh, erg prettig, werkte vlot. En dat moest natuurlijk ook in die, die omstandigheden. Uh, maar na verloop van tijd uh, was de verhouding zodanig geworden... met elkaar ontmoeten en denk, op uh, alle mogelijke dingen... partijen en feestelijkheden en weet ik wat al meer. Dat ze de wens te kennen gaven om met de landrost. Uh, ja, zo is te praten over het een en het ander. Ja, dat vind ik best. Eh, dan zullen we de oude Duitse gemeenteraad bij elkaar roepen. Daar waren eh, twee zetels niet bezet. Want dat waren mensen die mee naar Duitsland gegaan waren. Met de grenscorrectie. En toen heeft de landen ons gezegd. Goed, dan vullen we die plaatsen aan met Nederlanders. Eh, echte Nederlanders. En en kunnen... Wat gebeurde met de leden van de Nationaal Socialistische Partij... die vermoedelijk ook al in die gemeenteraad gezeten had? Blijven zitten. Gewoon. Het waren leden van de gemeenteraad en die, die werden meegenomen. Dat is een hele uh, leuke geschiedenis, hoor. Vond u dat niet bezwaarlijk om, om zulke mensen toch uh, officieel tegenover je te hebben? Waarom? Het waren Eltenaren. Nou. En... Zo werd dus de Duitse gemeenteraad werd een Nederlandse adviescommissie. Dus uh, ze beslisten niet mee, ze gaven alleen adviezen. Uh, een goede verhouding uh, kenmerkt zich wel: dat in al die jaren, 14 jaar, dan zeggen en schrijven. één besluit genomen is door de Landrost tegen het advies van die adviescommissie in. Dat was een, uh, iets wat ze in Duitsland niet ken, kennen. En kenden liever gezegd. Hè? En wat de boer die kent, dat vred niet, zeggen ze hier in het zuiden. En dat was een, uh, een uitbreidingsplan. Dat plan betrof Hoogelten. Elten. Betrof Elten. Dus, dat is het achterliggende gedeelte wat tegen een heuvel op ja. ligt. Wat ja. was daar de bedoeling om te, te doen? de berg de berg te laten. Ja. En geen bebouwing. En dat waren juist de mooie plekken. Want van daaruit... kijk je naar Nijmegen enzovoort. Prachtig uitzicht. En naar Kleef. Maar ja, nu staat het vol met woningen. Nu staan de kapitale villas op die... Kapitale villas, ja. Die hebben wij tegengehouden. Maar er was geen houden meer aan. En al fabrikanten en dergelijke... en uit Emmerik... Ja, die wilden wel uh, daarin uh, in Elten komen wonen. Nou, uh, toen zijn we dus uh, verder gegaan. Dat op een gegeven moment uh, gezegd werd... ik denk er wel aan, in 1952. Dan loopt ons termijn af. Waarvoor zij dus benoemd waren, de, de, de raadsleden. Wat gaan we dan doen? Kunnen we niet een verkiezing houden? Nee, hebben Binnenlandse Zaken, daar is de tijd nog niet rijp voor. Dat doen we niet. Nou, toen heeft het nog geduurd tot in 1955, meen ik. En toen kregen we toestemming om een verkiezing te halen. Want toen is er een verkiezing geweest voor een nieuwe gemeenteraad... Daar aan die verkiezing mochten deelnemen. Iedereen. Iedereen. Van welke nationaliteit ook, of zonder nationaliteit. dat deed niet de zaken die in Elten Woonachtig was en dan de leeftijd van had. Dus uh, we hebben daar een gemeenteraad gekregen... die gekozen is door Nederlanders, Duitsers, uh, door als Nederlander te behandelen. Want al diegenen uh, die daar woonden, de Duitse nationaliteit hadden in Elten... die uh, kregen een paspoort, wordt als Nederlander behandeld. Uh, het maakte de zaak wel, wel wat eenvoudiger, maar we hadden dus... Uh, ja, drie verschillende soorten mensen in die gemeente had zitten. Maar nog altijd een adviescollege, hoor. Alleen in april 1954, als Elton vijf jaar onder Nederlands bewind is gesteld... wordt er door sommigen geprotesteerd tegen de bezetting, zoals het genoemd wordt. Ook worden er pamfletten opgeplakt... Hoewel KVP-voorman Romme direct Kamervragen over de kwestie stelt... maken de landrost en secretaris Welling zich geen zorgen. Toen heeft de landrost uh, gewoon gezegd... ik heb ze er niet opgedaan. Ik haal ze er niet af. Dus degene die, uh, die dat wil... wil hier ook achterkannen niet. Uh, op, de, op het dingen uh, van de spoorwegen... Nou, dat, dat heeft er uh, heel lang op gestaan. Wat stond daarop? Willen jullie ook keulen niet? Huh? <laughs> nou ja, goed. Dergelijke dingen. Maar wij hebben er niks aan gedaan. Ook de papieren, pamfletten die ze aangeplakt hadden... die hebben we rustig laten zitten. Maar de heltenaren zelf, die waren er wel eens de kip bij... om ze eraf te halen. Daar van hun huizen en zo. Maar... Het was ook weer niet zo dat het nou helemaal volgeplakt was. hoor. Nee. Dat was blijkbaar te duur. <lacht> maar die, nogmaals, die, dat protest kwam van buiten. Ja, ja. Niet van de Eltenaar. Ja. Pertinent niet. Hier is Bob. Met enige spanning hebben we gewacht op de reactie van de Duitse openbare mening... op de vrijdag geparafeerde Duits-Nederlandse verdragen. Juichkreten over het feit dat Elten en Tudderen heim ins z'n komen. Of juist verontwaardiging over de omstandigheid dat 23 Duitsers uit Wieler definitief bij Nederland worden ingelijfd. Kritiek op de hoogte van het bedrag van 280 miljoen mark dat Bon moet betalen. Alles was mogelijk geweest. Merkwaardigerwijs neemt de pers hier het allemaal nogal koeltjes op. Een halve kolom, niet eens op de voorpagina's, geeft de inhoud weer van de regeling die door de Duitsers de generaalbereiniging wordt genoemd. De voorjaarsschoonmaak zou men kunnen zeggen, al is de lente in de Nederlands-Duitse betrekkingen nog niet erg warm. Een verslaggever van het grote Hamburgse dagblad Die Welt beschrijft enkele vreemde gevolgen van de nieuwe grenstrekking. Zo is bij Dingsperlo de grens speciaal omgelegd voor één slagerij. Maar, zo lezen wij, niemand wint zich erover op. Bij de nauwe banden die in deze streken tussen Duitse en Nederlandse families bestaan, hebben elf jaar zeer gematigd Nederlands bewind geen politieke hartstochten kunnen wekken. Van schuldbesef vermochten wij niet veel te ontdekken. Dit was Bon, luister ik wens u goede avond. Het Nederlands-Duitse verdrag, waarin mede de oorlogsschuld van onze Oosterburen verrekend wordt, werd op 8 april 1960 ondertekend. In ruil voor 280 miljoen mark is Nederland onder andere bereid om weer afstand te doen van de grenscorrectiegebieden. Voor de Eltenaren is het even schrikken, want Walter Heuvelman en zijn dorpsgenoten beginnen net te wennen aan de verwennerij van Nederlandse kant. Elten gaat niet alleen heim ins reich, maar ook reich ins heim. Kom de ouderdomswet en krijgen alle mensen in Elten die toen in dat oude wassen. Rente. Kost ja, er niks aan doen. Toen heeft Drees de AOW ingevoerd. De AOW. En ze kostte niks aan doen, maar ze kregen geld. Dat kregen de, we hier ook allemaal. En, en vandaag nog kregen ze nog geld. En er zijn miljoenen geld naar Elte gegaan. En gaan vandaag, misschien vandaag geen miljoenen meer hebben, Want die sterven ja uit. En die krijgen immer nog geld van Holland. En daarom, wanneer nu iemand zeggen wil... Uh, ...Elder heeft zich te slecht mee gestorven... ...dat nou, we in Nederland gekomen zijn... ...dan zeg ik het tegendeel. Want het kost ons nooit beter gaan. Het is einfach... Uh, ...een... ...een geweest, ...dat we... ...van een dag op de andere... ...van die niederleger ...die die, die nederlagen gehad ja. hebben... ...bij de Siegers komen... En, en naast het gekomen is, en dan kon ik nog drie, vier, vijf maanden al afzien... Uh, uh, kon geen mens meer zeggen, ik wil nog liever beduisterd zien, dan was je gek geweest. Zo zag dat uit. Maar, nu komt dat andere. Toen we 14 jaar verder waren, en het was 63, toen had zich dat helemaal veranderd. En dan kon wel een of een andere zeggen, ik was nog liever bij Duitsland. En uh, het geeft twee allerlei, het geeft hier, ik wil Deutsch zijn. En wat maakt me dat in portemonnee of. aus? En die Entscheidung dazwischen valt schwer. Het was een keuze tussen, van, wil ik Duits blijven of wat kost het me in mijn portemonnee? Eben, En äh, die vriendschappen van van damals, die leven van nog verder. En daarom is eigenlijk de denktiet van 49 bis 63 geen, äh, äh, giftige gedanken teruggebleven. Dat is eigenlijk, dat was alles prima in orde. En zo hebben we ons dat 49 niet, niet voorstellen kunnen. Dat kan gar niet. Uh, we dachten, we komen in de hel. En we zijn in een hemel gekomen. De datum voor de definitieve teruggave... wordt uiteindelijk vastgesteld op 1 augustus 1963. De chaos in de weken daaraan voorafgaand is gigantisch... Zo ervaart Maris José Kuper, die negen jaar lang de nieuwe grens heeft bewaakt. Niemand weet precies wat er zal gebeuren. Geruchten waren er genoeg. Datums werden er genoeg genoemd. Maar de juiste datum, die hebben we van tevoren, ja, ik geloof drie of vier weken... van tevoren dat we wisten dat die datum zou komen. Ik woonde dus hier met mijn gezin hier in Elten En we kwamen dus veel in Elten en toen dan uiteindelijk de datum bekend werd dat Elte dus uh, Duits zou worden. Nou, toen gebeurde er heel veel in Elte. Uh, het was zelfs zo dat iedere ruimte die in Elte beschikbaar was... of dat nou een grote danszaal was bij Hotel Berliner Hoofd... die er dan, nou, neem ik aan, vandaag nog wel is... of dat dat ergens een schuurtje was bij iemand achter het huis... werd volgedouwd. Maar niemand wist waarom en, waar, en hoe dat zou gaan, zou gaan gebeuren. Maar dit waren allemaal of levensmiddelen. Ik, kan me bijvoorbeeld, ik mag geen reclame maken, maar ik heb... Ja, dat mag wel tegenwoordig. Dat mag tegenwoordig. Maar ja, dan moet ik meer merken gaan noemen zeker. <laughs> ik kan me bijvoorbeeld voorst nog herinneren dat er bij een bepaalde zaak hier in Elten dagen vrachtwagens hebben staan met grote letters Feluco aan de zijkant erop. En daar dag in dag uit via Jacobs Ladders dozen met levensmiddelen en conserven naar binnen toe gingen. Moest u daar tegen optreden, tegen die, die hamsterwoede? Waarom zouden wij daar tegen optreden? Dat was helemaal geen hamster. Dat was normaal een zaken. Dat was zaken doen. Kijk, en niemand heeft mij ook voor ooit verteld... dat ze het alleen maar deden om... Euh, om dan naar, om, om naar later tegen een goede prijs in Duizend te gaan verkopen. Uh, de laatste dag dat wij dus hier waren... officieel aanwezig waren, was natuurlijk de spannendste dag. Er waren nog twee gebieden... Dat was uh, Tudderen in, uh, in Limburg en Zudewijk bij Dingsblo. Nou, Zudewijk, dat was geen probleem, want er was ten eerste weinig ruimte en dingen. Maar Tudderen, die had hetzelfde. Die zat ook half vol. Maar dat zou dan, uh, geloof ik, een paar uur eerder teruggegeven worden als Elte. Dus je kunt zich voorstellen wat voor een telex- en telefoonverbindingen... En, en alles er al was met Tudderen, van hoe het daar zou gaan, hè? Huh? Uh, daar gingen geruchten... en toen dat, ik weet niet meer of het nou s'avonds om zes uur was... dat Tudderen terug, uh, uh, teruggegeven werd. Maar toen hoorden ze dus hier... nou jongens, daar gebeurt helemaal niks. Nou, toen dan om, uiteindelijk om twaalf uur... de boom daar naar boven ging... en in barbary naar beneden ging... ja, toen stond iedereen verbaasd te kijken... want men heeft verder niet gecondoleerd. Uh, het is zo gegaan wat men hoopte dat het zou gaan gebeuren... Dat dus het puur winst was. Even controleren bij de bewoners hier uh, of dat inderdaad zo gebeurd is. <lacht> in de kerkhof, wat had u allemaal uh, in huis staan? Uh, Helemaal niet. Op 1 augustus 1963? Helemaal niet. Niet? Dat geloof ik niet. Jawel, ik kan er wel een eet voor doen. <lacht> ja, dat, komt, dat kwam doorheen, heer. Wel dat als, uh, ja, als minst aan de grens niet gewend was. We konden ons niet voorstellen dat dat maar zo uh, gewoon ging. Dat waren we hier nooit gewend. We kwamen weer aan de grens, heb je iets meegebracht. Wat is dat? We je iets te redden, de veel en Dan had je we weer moeilijkheden. Smokkelen moest illegaal zijn. Het kon niet dat het legaal kon. Nee, dat was voor ons al onbegrijpelijk. Onvoorstelbaar. Ja. Also, daar... Uh, daar waren we eerlijk te dom voor in Elden. Die burgers die hier zo was. Het was ook nog weer zo dat die, die, die, die nacht die is in Elten in de geschiedenis is ingegaan... dat is boternacht. boternacht. ja. En dan mag ik nog een keer zeggen, die had me al zo opgeschreven. ja. In al die tijden, in die veertien jaren, waar we trouwen onderdanen van de koningin... en ik durf naar dat gesprek waar ik vandaag zo mee gekregen hebt. durf ik dat nou eens een keer, drie keer onderstrekken. Bedankt voor de moeite. Dank u wel. Die Weißen Segel gesetzt, fahren wir jetzt, fahren wir jetzt. Sind die schlanke Boote so weit, sind sie zur Fahrt bereit? Rote, Rosen. Of we dit plaatje helemaal hadden willen uitdraaien. Dat is prachtige muziek, natuurlijk. We horen bij de documentaire die we hoorden: Het spoor terug uit 1989 over de annexatie van Elte, gemaakt door Marnix Koolhaas. Uh, als u het plaatje trouwens helemaal wilt horen, dan kunt u naar vpro.nl/slash radioarchief. Daar is dit fragment te horen, plus het bijbehorende muziekje dat we dus zo bruut hebben onderbroken. Jammer, hè? Eigenlijk toch wel. Woord.nl is dit. Nee, Woord is dit. Woord.nl is iets heel anders. Dat is een website die bijna actief is, maar nog net niet. Dit is Woord, het programma op Radio 6... waarin we het beste dat de VPRO in de afgelopen jaren... nou ja, sinds zijn ontstaan heeft uitgezonden... en soms ook materiaal van andere omroepen heeft gemaakt. Uh, daar maken we een soort uh, mashup van... en die serveren we in vijf uur radio. Zo dadelijk, het volgende uur... Uh, uh, even kijken hoor, ik raak de draad onmiddellijk helemaal kwijt... want ik heb hier vier velletjes liggen. In ieder geval gaan we aandacht besteden aan Rasha Peper. Dat doen we in het laatste uur van uh, deze uitzending. Rasha Peper, vorig uh, vorige week overleden. En we blikken terug op haar in voordracht en in interviews. Zodanig dus meer woord na het nieuws van vier uur. Het gaat tot zo.